Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft de stemming over een Republikeins Begrotingsvoorstel uitgesteld. Het voorstel voorziet in een hogere schuldenlimiet en extra bezuinigingen op de overheidsuitgaven. De Republikeinse voorzitter van het huis, Biener, probeerde urenlang om tegenstanders in zijn eigen fractie over te halen. Onder andere presidentskandidaten Michelle Beckman is tegen een hoger schuldenplafond. Alle democratische leden van het huis zouden zeker tegenstemmen. Daarop werd de stemming voor onbepaalde tijd uitgesteld. De Verenigde Staten... Hebben nog tot dinsdag om een akkoord te bereiken over het vermijden van het wettelijk schuldplafond. Anders kan de overheid zijn rekeningen niet meer betalen. De militaire leider van de opstandelingen in Libië is doodgeschoten. Dat heeft de Nationale Overgangsraad, die de opstandelingen vertegenwoordigt bekendgemaakt.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 0800-1121 is het telefoonnummer van de wachtkamer van de nachtzuster. En het is het nummer dat je kunt toetsen als je graag een vraag wilt stellen... of een antwoord weet op een van de vragen die nog openstaan. Dat zijn er niet eens zo heel veel, maar ik zal je even de wegen vertellen... waarop je de wachtkamer nog meer kunt bereiken. Je kunt mailen naar nachtzusterapenstaatjeomroepmax.nl. Nachtzuster, je kunt ook altijd even een kijkje nemen op de chat. En die vind je door even de server naar www.nachtzuster.net en dan de chat aanklikken. En daar op die site vind je ook alle vragen nog even op een rijtje. Uh, en dan kun je ook nog twitteren via Apenstaartje Nachtzuster. Nou, wat een mogelijkheden zeg. Maar welke vragen staan er nou nog open? Nou, die vraag over de treinen zit mij nog behoorlijk dwars. Want uh, dat was eigenlijk de eerste vraag die in deze aflevering gesteld werd. En daar heeft nog helemaal niemand over gebeld. Dus mocht je verstand hebben van treinen en dan vooral van de indeling... hoe het zit met de eerste- en de tweede klasse-indeling? Wie bepaalt er hoeveel coupés eerste klas zijn en hoeveel coupés tweede klas? En waarom zijn er altijd relatief veel eerste-klas-coupés. Nou, bel dan heel graag naar 0800-1121. Je mag wat mij betreft ook nog wel bellen over de bliksem en de bolbliksems. hoor. Ook gewoon naar 0800-1121. De ook hebben we nu wel een beetje gehad, denk ik. Maar ja, mocht je nog iets willen zeggen omdat je vindt dat het anders niet helemaal volledig is, bel me dan ook even. En tot slot de vraag van Marieke. Hoe kunnen katten eigenlijk voorspellen dat het gaat regenen of onweren? Ja, dat is een goede vraag. Want heel veel katten komen naar binnen ruim op tijd eh, voordat de regenbui losbarst. Hoe weten ze dat het gaat regenen? Misschien kijken ze gewoon naar de wolken. Zou heel goed kunnen. 0800-1121. En ik begin met als plaat de platters, Want die sluit zo mooi aan bij zowel de rook. als het water rondom de ark van Noach. Oh nee, helemaal niet. Want er komt in je ogen. They ask me how I know. My true love was true ah, I must reply Something here inside Cannot be denied said someday you'll find Goodbye good day uh -huh. Gets in your eyes van de platters was dat 0800 1121. Ik roep gewoon nog een keertje extra op, want er belt maar niemand over die treinen en dat zit me dan dwars. Want als er dan zeg maar al sinds uh, twee uur een vraag open hebben staan, vind ik dat zo zielig. Want Joep, die de vraag stelde, die moet wakker blijven tot zes uur en die, ja, die valt zo langzamerhand ook van zijn hoeven. Dus mocht je toevallig weten hoe het zit met de eerste klas coupés. wie dat bepaalt, waarom er altijd zoveel eerste klas coupés in een trein zijn uh, ja, ten opzichte van de tweede klas is die soms helemaal propvol zitten, weet je hoe dat zit? Bel dan even naar 0800 1121. En die arme Selma die zit ook met te wachten tot ze weer door mag praten, want die uh, deed net een relaas over de wier ook. Die vraag, die sluiten we nu echt wel af. Maar die wist ook nog iets te vertellen over de bolbliksem, hè, Selma, ja, ja, ja, ja. Nou, fijn want uh, het dat is een mooie, mooie, het uh, speelt zich af in, ook in de jaren 50, net als. Uh, uh, de maar het bestaat um, niet, hè? de bolbliksem heb ik me net laten vertellen. Nou, dat zeggen ze, maar ja. ik heb er een gezien toen ik een kind was. Kijk, zie je? En, en toen hadden we een, een, een huis met ouderwetse luiken, ouderwetse houten luiken. En die, die konden s'avonds gesloten worden met zo'n pin die door uh, de sponning heen ging, van buiten naar binnen. Die moest je daar do doorheen steken. Wat is een sponning, en, uh, dat hoor ik natuurlijk weer te weten. Maar wat is een sponning? Wat, wat zeg je? Je zegt de pin ging door de sponning heen. Ja, die ging door de door de door door het hout ging die heen naar binnen oh, ja. en aan de binnenkant dan kon je dan een palletje erin steken zodat oh, ja. die dicht bleef. Ja, zo'n systeempje. Maar er zat dus altijd een gat in die sponning, een ja. een een een een slink, behoorlijk gat. Je kon er door kijken als kind. Ja, want dan moest het En toen zat een kind te eten ja. en het onweerde verschrikkelijk. en toen. Toen uh, was er een gigantische knal en toen uh, vloog er dus een bliksem door dat gat heen naar binnen. Oh. Dat zag ik. En die, die schoot door de kamer heen en die uh, ging de deur uit. We hadden zo'n zo halve buitendeur. Die stond open, want het was mooi zomerweer. Dus toen, in mijn herinnering, schoot er gewoon een in het rondte door de kamer en toen verdween hij door de buitendeur en toen zeiden mijn ouders dat dat een bolbliksem was huh? en ja in mijn herinnering heeft, heeft die flit zich omgevormd inderdaad tot een bolletje maar ik weet niet of ik echt een ja, bolletje ja dat zie. is misschien als je vaak genoeg het woord bolbliksem hoort maar dan nog ja. hè, de bliksem door zo'n want het was niet een, was er ook weer niet een heel groot gat nou, er kon een knikker door. Zo ja. er nou ja, gooide is... wel eens een knikker door. Maar uh, omdat wij er wel eens een knikker door gooiden... en dat woord bolbliksem... Ja. is dat dus, in mijn herinnering is het een balletje geworden... dat door de kamer flitste. Maar het was gewoon een gigantische knal en een enorme flits. En mm. ja, ik, heb, ik herinner me toch echt dat ik hem binnen zag komen... door dat gaatje en ja. door die deur naar buiten gaan. Lijkt ja. me ook heel griezelig. Ja, verschrikkelijk. Ik heb, als, ja. ik heb een soort uh, fobie voor uh, bliksem overgehouden. Is dat zo? Want er zijn heel veel mensen hè, die bij de eerste donder- en uh, bliksemtekenen al echt onder de bank kruipen. Nou, ik ga nooit, ik, dat doe ik dan weer niet, maar ik ga nooit naar buiten. Nee, ik zorg ook dat ik, uh, als, het, als ik ga fietsen, kijk ik altijd of, of het onweer ergens ja. is, En dan uh, zorg ik altijd dat ik binnen ben. Ja, en nooit onder een boom en ook niet op een nee. groot vlak veld. Ja. Nee. Maar ben je ook zo iemand die alle stekkers uit de stopcontacten gaat trekken? Dat doe ik sowieso. Gewoon altijd? Dat doe ik altijd. Ja. Dat, dat, dat, dan vind ik het nog verwonderlijk dat je naar de radio kunt luisteren. Uh, nu? Ja. het Ja, toch niet? Ja, ja, altijd. Oh, je doet het altijd als het omweert. Nee, dat vond ik een beetje. <laughs> nou, maar dat, is, nee, maar dat is serieus. Is dat, uh, dat is alweer even geleden. Maar een tijdje geleden is dat een goed advies geweest uh, uh, tegen overmatig elektriciteitsgebruik. Uh, nou, daar doe ik het voor. Als ik wegga, dan trek ik je ja. op van, van. Ja, doe je dat? Behalve van de ijskast, het gaat verder alles uit, ja. Ja, maar dat is een goede gewoonte, hoor. Alleen, ja, dat moet er wel even inslijten. Ja. Ja, gewoon een rondje doen en alles even uitdoen. Push the button. Waarom ja. een heel klein dingetje zeggen over die, over die eerste klas -trein, hè? Ja, nou, graag. Ja. Ik denk, ja, ik, ik, ik zou niet weten wie dat, wie dat bepaalt. Een, een hoge pief bij de NS, natuurlijk. Ja. Maar ik denk gewoon, als je uh, zoveel geld betaalt, zoveel meer geld voor, dan voor tweede klas, ja. dan wil die graag... Uh, Ruimte hebben, daar betaal je voor. Voor ruimte en voor rust. Ja. En daarom moeten ze zeker weten dat er voldoende ruimte en rust is... voor die, voor die paar mensen die, die dan meer geld willen betalen. Ja, ik, ik denk vind... dat het gewoon een rekensom is. Ja, het zal wel uit kunnen ook. Hè? Ik denk dan van ja, je kunt misschien beter uh, uh, zorgen... Dat, uh, dat al die mensen die tweede klas willen reizen... ook op uh, ja, een beetje zonder tegen elkaar aan te staan als... Uh, hoe zeg je dat, haringen in een ton... Ja, of nou, dat, was, dat was in de, in de 19e eeuw, toen was er ook nog een derde klas, hè? Echt waar? Het... Dan moest je achter de trein aan rennen. Nee, nee, dat waren houten, dan had je keiharde houten bank en dan Eerlijk? Je, je je je geiten en je kippen en zo meenemen. En dan zat je echt als Haring in de ton. Dat lijkt me wel gezellig. Nou, het was een stinkbol hè? Ja, er was natuurlijk maar één, was maar één één coupé. Heel kleintje. Nee, dat was ze waren gewoon een soort vrachtwagens, een soort veewagens. Ze waren oh. voor, het volk, voor het volk. En voor het volk in hun beesten geloof ik. En de eerste klas, dat was voor mensen met handschoenen aan die, <laughs> die zich helemaal niet vuil wilden maken aan niemand. En de tweede klas, dat was gewoon voor de Tussen... gemiddelde burger. Ja. Ja. Zo. Nou, <laughs> dat lijkt me wel gezellig. Ja, ik, vind, ik moet heel eerlijk zeggen, ik reis niet vaak per trein, maar ik vind het, ik vind het altijd, het valt me altijd tegen wat het kost. Als je, moet je geen kortingskaart koopt, 40% korting. Ja, maar je gaat toch geen kortingskaart kopen als je, als je twee keer per jaar met de trein gaat? Nou, dan moet je vaker met de trein reizen. Dan heb je hem er zo uit. Ja, maar dat... Ik heb geen auto, ik heb, ik heb in principe geen auto. Ik ja. reis altijd met de trein. Ja, ik begin er ik... niet aan. Want ik moet, ik moet altijd, dan moet je lopen naar het station en dan moet je van het station weer lopen naar je bestemming of met bussen en het sluit allemaal niet zo, aan. En je bent... niet zie. Ja, ik zie moet... je, maar jij en bent een moet... positief mens, ik niet. Ah, en dan anders moet je zo'n klein. Ik heb zo'n klein vouwfietsje, ik kom overal. <laughs> ja, maar bij mij is het, het is een soort wet van Murphy. Als ik dan een keer met de trein ga, dan, dan rijdt hij uh, tegen een of ander bouw. Uh, hoe heet dat? Uh, uh, nee, Tuinbouwvervoersmiddel. Uh, uh, uh, ik ben een shovel, heet dat. Ja? Daar rijdt hij dan tegenaan en dan sta je meteen weer vier uur in een weiland. Nou, dan moet je, je moet altijd een mooi boek meenemen. Ik, heb ja. een, ik, le, ik lees me suf in de trein. Echt, heerlijk. Ik, ik vind het allemaal leuk en aardig. Maar als ik ergens naartoe moet, dan wil ik niet. Met en een vouwfiets en een tas met boeken aankomen. Dan moet er natuurlijk wel een ja, beetje... Eén boek, één lekker boek. Waar je vier uur mee toe kunt. Ach, heerlijk. Ja, ik vind het ik vind een goed idee. En goed voor je conditie, weet je? Nou, ja. Nou ja ik, nou. Ben, ik denk er nog even over na. Ja, ga, ik... ik, ik ik zou je graag willen overtuigen. Ja, ik uh... vind het mooi. Ja. ja Het lukt nog niet, maar ik vind het toch mooi. Want ik, ik denk al, namelijk al bij voorbaat... Uh, het verschil be begint bij mij met dat ik van mijn huis zeg maar, naar de parkeerplaats moet lopen... of dat ik van mijn huis helemaal naar het station moet lopen. Nee, je moet van je huis... Ja, uh, op de vouwfiets. een beetje een leuke V-fietsje. Met mijn leuke vouwfiets. Goed. Ja. Nou, Selma, ik, uh, lekker... ik kom erop terug. Lekker gezond worden. Weg met de auto. Ik ben hartstikke gezond. Ik ben hartstikke gezond. Ja, dankjewel Selma. <laughs> Dag. <laughs> Hoi. 0800 1121. Mientje, goeienacht. Goeienacht, ik Pas. Dag, Mintje. Ik kwam over de bolvuurwerk uh, hebben. Bol... Die hebben we gezien. Bolbliksem of bolvuurwerk? Bolbliksem. De bolbliksem. bliksem. Bol bliksem. Jij hebt er ook een gezien? Ja, samen met mijn zoontje. Ja. En dat was nog overdag. Ja. Die waren op de fiets en ja. toen kwam er zo'n bal uh, bliksem aan en die ging recht op de fiets van mijn zoontje af. Oh? En, ja, en toen we, riepen we dan van de fiets af, Wilfred, van de fiets af. En die sprong eraf en die bal ging zo door de spaken van de fiets heen. Nee, eerlijk en, waar? Ja, en de spaken van de fiets waren helemaal zwart en dan banden ook, maar de zoontje had wel uh, ja, hoe moet ik zeggen uh, schade van uh, kras... Van, uh, oh. Uh, zo. had allemaal een beetje van de is over. Ach. Maar die heeft heel lang geduurd dat hij weer op de fiets ging. Dat vonden we wel heel erg. Ja, ook dat hij een, de, door die gekke bliksem angst van de fiets had gekregen. Dat is ook gek. Ja, en ja. dat was het gewoon overdag. En hij was het in het centrum dat het uh, gebeurde. En hoe oud was Wilfred toen? Uh, acht. Acht jaar. En, en hoe had jij zo snel het besef dat hij van die fiets af moest? Nou, we zagen hem aankomen rollen. En de richting van de fiets. Ja. En maar hij had weg. natuurlijk ook weg kunnen fietsen. Ja, dat was. Dat was ook een optie geweest, ja. Maar dat lijkt jacht. het, ergens lijkt het me ook logisch dat de fiets als een soort bliksemafleider dan kan werken. En dat Wilfred ja. in ieder geval veilig heenkomen kan zoeken. Ja. Nou, ja maar... maar je was wel heel erg geschrokken. O, verschrikkelijk. Maar dan had nou de hand van ons wel een nieuwe fiets gekregen. Kijk, dat zijn de voordelen. Hoe oud is Wilfred nu? Hij is nu 34. Eerlijk, waar? Ja. Dat is, er zit een heel verschil. En is hij nog bang van bliksem? Nee, hij is niet meer bang, want hij gaat zelfs uh, buiten staan om foto's te maken. Oh. En is hij ja. nog bang van fietsen? Hij fietst niet meer. Nee, zie je wel. Ja, hij fietst niet meer. <laughs> hij pakt overal de auto. Oh, st als Selma het hoort, moet hij een vouwfiets kopen. Ja. <laughs> Ik zie iemand zitten op een valfiets. Ja, precies. Ja, dat is grappig. Hij ja. zal ook niet bij iemand achter op een fiets gaan zitten. ook Dat doet hij ook niet. Nee, maar op je 34ste ga je ook niet meer achterop bij mensen op nee. de fiets. Nee, Jij toch ook niet, Mintje? Ik achterop. Nou, dit kan. Spring je nog wel eens achterop bij iemand? Nee, mijn man mag niet meer fietsen. Mijn hey, man rijdt op een booster, maar ze erop zitten als het te ver is. Wat zeg je nou? Je man rijdt op een... booster. Wat is dat dan, een booster? Een, boos een schoedmobiel is dat. Oh, eerlijk. En dan ga yeah. je daar wel achterop. Zei nou? je Ach, dus... dat nou? Voorop zitten. Ach, is wel gezellig. Dat lijkt me ja. best gezellig. <s> en <perceive> een beetje ja, door het dorp Ja, de kinderen zijn. hebben het wel om gelachen, want je waren heel ver weg. Yeah. Op eh, vakantie en eh, konden ze erbij maar bijhouden. Toen <tussens> zeker die mail te zeggen man, kom hierop zitten. En ik dacht, ja, boeien, ik ging erop zitten. En kinderen, ik heb in de gek, oh, mama ook op papa. <tuss> uh, en ook daar heeft Wilfred vast foto's van gemaakt. Nee, ah. ik, nee. dat vond ik wel jammer, want niemand had een foto's te <tuss> Nou, Mientje, het is in ieder geval op Radio 1 geweest. Uh, ja, Dank je wel. iedere morgen. Ja, nou, dankjewel voor je, voor je verhaal en voor het luisteren. En uh, ik, volgens mij bestaan die bolbliksems dus toch, hè? Ja, die bestaan ja, echt. Is... Ik heb hem zelf gezien. Dus, uh... Ja, dan kun je het inderdaad niet meer ontkennen. En dan dankjewel, Mientje, voor je verhaal. Oké. Okay. Doe de groet aan Wilfred. Zal ik doen. Oké, okay, hoi. Ja, nou, doei. Klaas. Hallo Astrid. Hallo. Hallo. Wat kan ik voor je doen? Uh, wat, wat kan ik voor je doen? Nee, nou ja, uh, ja, wat jij voor mij kan doen, ja. Uh, nou ja, goed. Uh, ik heb het verhaal gehoord weer even over de bliksem. Ja. Uh, en dat is een heel bekend uh, verschijnsel natuurlijk. En uh, zo moeilijk is het niet. Oh. Uh, je moet even, even je computer uitzetten. Klaas? Oh, wacht, heb je, heb je last van de storing? Ja, nou wacht, niet nee. van de storing, maar ik hoor met de vertraging nog een keer hetzelfde. Dat gaat op den duur irriteren. Kan natuurlijk wel. Nou niet meer. Nee, een stuk beter. Ja. Oh, ik zit... Hey. Ja. De bliksem. Uh, weet je wat ik ook heel vervelend vind? Want ik, ik, uh, ik luister altijd naar jouw programma en uh, ik kan het niet meer uh, luisteren gewoon op mijn normale radio. Oh? Want uh, Smilde is uitgevallen, hè, dat weet je. En jij ja, luisterde via Smilde? Nou, dat is de zender die uh, doorstuurt Radio 1 in, in de regio Friesland, uh, Groningen en Drenthe een beetje. Ja, ja, ja. En, en dat is niet meer te ontvangen door ons. Maar week. dan moet je me even op de 747 AM zetten. Ja, dan moet ik hem op AM zetten, maar dat doe niet. Ik wil liever... Uh, wat... <laughs> er zijn grenzen, ik zet hem niet op de AM. Even over die bliksem. Ja. Um, het is uh, puur statische elektriciteit. En Statische elektriciteit betekent dat het wat anders is dan wat wij normaal gebruiken. Statische elektriciteit ontstaat bijvoorbeeld als jij een kam door je haar haalt. En dan ga je hem bij een waterkern halen... met een heel klein straatje. Moet je maar eens kijken, dan wordt hij afgebogen. Dat waterstraatje wordt afgebogen. Ja. Heb je dat zo eens gedaan? Nee. Of heb je geen natuurkunde les gehad, vroeger? Ja, ik kan me vaag iets herinneren van natuurkunde les, maar dat, zo, uh, zo ver ging het niet, hoor. Maar, maar uh, en, en, en, en uh, het verhaaltje over uh, wolken die, uh, die lading bevatten, dat is ook helemaal niet waar. Oh. Uh, het, het is gewoon als twee dingen tegen elkaar aanstrijken, zoals bijvoorbeeld een kam in een haar, dan wek je statische elektriciteit op, omdat je elektronen weghaalt van de ene naar de andere. En dat gebeurt dus ook bij, uh, bij onweer. Dan heb je dus te maken met luchtlagen die tegen elkaar aanstrijken. Dus het heeft niks met wolken te maken, het zijn luchtlagen. En bij onweer is het dus een, vaak een... Koude lucht, die een warme lucht opdrijft. En die strijken tegen elkaar aan en daardoor ontstaat... dus dan gaan die elektronen van, van de ene luchtwagen naar de andere luchtlaag en dan krijg je dus een, een potentiële lading. En die moet zich dan op een bepaald moment uh, ja, ontladen... want die lading wordt zo hoog, dan gaat, gaat, die, uh, gaat die lading zich ontladen. Dus, maar zit daar dan die plus en die min in? Ja, wat plus en min is, daar dat, dat, dat zijn we als natuurkundigen nog steeds niet uit. Wat oh. is nou precies min en wat is nou precies min? Oh. En, uh, dat, dat, uh, maar dat is ook niet belangrijk. Het, Het is staat gewoon, ook op een batterijtje. Ja, dat staat, maar dat is andere elektriciteit. Oh. En dat is geen statische elektriciteit, dat is uh, dynamische elektriciteit. zo noemen we dat ook wel eens. Van uh, wat is nou plus en wat is nou min? Want uh, ja, heb je die proefjes nooit gehad uh, in de, de natuurkunde? Ik, de... ik ga alsnog mijn, ik weet niet meer hoe die heette, maar mijn, mijn natuurkunde-leraar bellen. Hè? Want ik, als ik dat allemaal niet <lacht> gehad heb, het enige wat wij leerden was dat je, dan moest je van die verdeelstekkertjes en dan moest je kijken met elektriciteit. En dan was het systeem was iets met files door tunnels of zo, auto's door tunnels. Nou, je hoort het nou, al, het snijdt allemaal behoorlijk hout, wat ik daarvan onthoud. Ja, nou, ja, helemaal <laughs> geen hout. Helemaal lees. <laughs> ja, het is niet best. Nee, nee nou, maar goed, uh, uh, maar dat heb je toch in praktijk wel gehad. En je hebt toch wel vroeger met een, een, een kattenvel bijvoorbeeld een, uh, een plastic staart moeten wrijven en dan uh, aantonen dat met een elektroscoop dat er lading was? Um. Nee. Nou, ik wil wel ja zeggen als we dan zeg maar, gewoon door kunnen met het gesprek. <laughs> maar ik kan me niet herinneren hoor. <laughs> ik weet wel ballonnen die je dan zo tegen je haar en dan aan het plafond plakken. Oh ja, plakken. ja nou, dat is precies hetzelfde verschijnsel. Ja, dan gelukkig. kijk je dus Maar wat, wat die lading dus. En pluslading en een minlading trekken elkaar aan. Ja. Maar ook een pluslading en een nullading trekken elkaar ook aan omdat er een verschil in lading is en dat trekt elkaar aan. En daarom gaan die bl blommen uh, hangen. Dat, dat komt dus in feite alleen door wrijving. Wrijving en brexit ontstaat dus ook door de wrijving van luchtlagen. Een koude lucht die wordt verdreven door warme lucht. Of een warme lucht die wordt verdreven door een koude lucht. En die luchtlagen gaan tegen elkaar wrijven En daardoor krijg je dus die ladingverschillen. En, en daardoor ontstaat er dus vaak onweer. Dan heb je dus op een warme dag, een hele warme dag... Uh, en, en dan komt bossing een, een, een depressie aan en dan komt koude lucht. En ja, een koude lucht en warme lucht, die stijgen op. Warme lucht stijgt op, koude lucht blijft onder en dat wrijft tegen elkaar aan. En dan krijg je dus dat die lading wordt uh, overgegeven. En, en hoe zit het met die bolbliksem dan? Ja, die balbliksem is een heel moeilijk verschijnsel om dat uit te leggen, want het is, uh, ik, weet, ik weet niet, als je de Cortin Verde kent, een uh, Corsin Veraday betekent dat je, hoe dan ook, altijd beschermd bent tegen bliksem. Hè? Je kunt rustig in je auto blijven zitten Je ja. kan dan wat het wil, maar er kan nooit dat gebeuren. En die balbliksem is gewoon een lading die om, om zich heen zit. En uh, ja, en. Dat kun je, bijna, je kunt dat niet in een doosje stoppen. Hè? We, we, we kunnen niet zeggen de wetenschappers van... Hey, uh, deze balbliksem is er nu en we, we doen dat even in een doosje en we weten dan precies wat het is. Maar het is gewoon ook weer gewoon lading. En, en die zijn er dus echt wel. Hoor. Het, oh, okay. is geen, uh, okay. het is echt geen... Uh, moet zeggen, wat er ook nog verteld vanuit, van het is een, een, een onzin of zo. Nee, er zijn echt bolbliksem. Dat is gewoon een lading die het zich nog niet ontladen heeft. Ja, het is, het, het, het, oh, je hoort het te vaak over, over die bolbliksems, om, om nog te geloven dat ze er niet zijn, denk ik. Ze zijn er echt wel. Ja. Het is gewoon een, een stukje lading wat dus nog niet uh, zich heeft kunnen ontladen. Ja. Nou, dat is, uh, het is fijn dat je er weer even was. Moet je... Ja, nou ja. En, en ik hoor uh, met, met, altijd met heel veel genoegen naar je programma. Maar ik vind het alleen jammer dat ik nou niet meer op bed naar jouw programma kan wijzen. Want ja, de zender is uit de lucht. Ja, maar je, en ik weet ook niet hoe lang dat gaat duren. Hè? Dat is, ik vind het ook ongelooflijk dat er zo'n zender om kan vallen. En dat ja, je niet weet hoe lang het duurt. Ja, ik vind het ook heel vreemd hoor. Hm? Ik vind het ook heel vreemd. Ja. Want, uh, ja, bij mij is gewoon Radio 1 is uit de lucht. Ja. En al mijn problemen zijn dan ook uit de lucht... die ik dan graag even op bed even beluister. Ja, en, ja. ja je, je realiseert je nooit dat er ergens zo'n zendmast staat al die tijd... totdat die een keertje omvalt... en het nog een heel gedoe blijkt om dat ding weer op te bouwen. Ja. Nou ja, wie weet. Wie weet, van, van de ene dag op de andere... dan ben je vergeten dat hij aanstaat. Dan hoor je de ruis niet meer. En opeens ja, nee, ja, maar... galm dan ja. de nachtzuster in jouw oren... Ja, en dan ga ik ook weer uh, gewoon actief meedoen. Maar goed, ik heb nu vakantie, dus ik denk van nou, oh, ik ga dan nou toch even bellen. Nee, maar dat is ook al hartstikke fijn. Ik denk dat het tijd wordt om jou eens een keer een voorkeuze toets te geven. <lacht> Oké. <Okay. lacht> <lacht> maar ik kan niks beloven. Goed. Nee, dat, dat is natuurlijk niet. Nou, ik, uh, volgens mij kunnen we het hele bliksemverhaal wel afsluiten. Alhoewel, dat weet je nooit. Er kan altijd nog iemand bellen met een ja, uh, met een Ja, dat, af... dat komt wel in een commentaar. Dat weet ik. Maar dat was toen ook zo, toen ik eigenlijk gaf over uh, geluisterd, uh, dat... Uh, verhaal over dat uh, geluidsbarrière doorbreken. Ja, is, maar oh, die was ingewikkeld. <laughs> die groeide mij boven de pet, hoor. Ja, natuurlijk ja. niet. Oké, okay, nou, ik, ik ga een plaatje draaien. Dankjewel, Hans. Klaas, Eh, uh, sorry, Klaas. Ach, moet je mij nou toch horen. Dankjewel, Klaas. Ja. Oké, okay, graag gedaan. Doei, tot de volgende keer. Ja, 0800 1121 Nog zo'n uh, ja, 32 minuten te gaan in deze uitzending. En nog een paar vragen onbeantwoord. Dus uh, bel vooral. Gaan we ondertussen naar ILO luisteren. Oh, in the heat of the night. Well, No, no, no, no, no, you will. i l was dit een above the clouds. Ja, en zo zijn we uitgepraat over de wolken en de bliksem. Maar er is, uh, uh, er is natuurlijk uh, nog wel iets te beantwoorden hoor. Ja, maak je vooral geen zorgen, er staan nog vragen open. Maar welke dat zijn, ik zoek ze er heel even voor je bij. Dat is misschien wel, uh, wel handig. Nou, eigenlijk gaat het allemaal vooral om die treinenvraag. Ja, daar valt natuurlijk over alle onderwerpen nog wel iets toe te voegen. Maar ik wil Echt heel graag een antwoord op de treinenvraag. Dus mocht je net inschakelen op Radio 1 en verstand hebben van treinen en een antwoord kunnen we geven op de vraag van Joep: waarom er zoveel eerste klas coupés zijn ten opzichte van tweede klas coupés en wie maakt die beslissing? Hoe zit die berekening in elkaar? Als je dat weet, 0800 1121. Casper, uh, nacht. Ja, hoi, met Casper. Hallo Casper. Ik begin even met te zeggen dat mijn bereik hier heel slecht is. Dus het zou kunnen zijn dat ik wegval, maar euh, nou ja, we proberen er het maar het ja. best van te maken. Zit je in de trein? Nee, nee, <laughs> nee, ik zit tegen de Duitse grens hier. Dus het swisht nogal van Duitsland naar Nederland en over en weer. Dus euh, vandaar. Ah, oké. Okay. Nou, dan weten we dat. Maar waar belde je over? Over de treinen dus. Kasper! Ja. Ah, geweldig. <laughs> ja. Nou, ik, ik moet meteen zeggen, ik, ben, uh, ik, ik werk niet bij de NS of zo. Uh, wat ik wel heb gedaan in een uh, vorig leven is heel veel gereisd. Met name met het vliegtuig. Ja. En dat is een klein beetje te vergelijken. Hè? Daar heb je business class en daar heb je economy class. Zeg maar. ja. Ja. En... Um, ik heb wel eens een paar keer naast iemand van de KLM gezeten. en die heeft me dat een beetje uitgelegd. Ik heb er ook wel eens over kunnen meekijken. Dat zijn gewoon hele grote econometrische modellen die achter zitten. <laughs> dat kun je op een maar echt niet uitrekenen. Nee. wat daar ideaal voor is. Maar het zit in feite zo in elkaar. Wat de NS probeert, is. nou ja, uiteraard zoveel mogelijk geld te verdienen. Stim. Maar ze proberen ook zo klantvriendelijk mogelijk te zijn. Nou ja, er zijn allemaal variabelen voor. Mm. En. Um, nou ja, wat jij in feite al zei, tegen Joep heet hij, geloof ik, hè? Ja. Um, hè, dat, dat de voornaamste reden om eerste klas te reizen is gewoon dat je altijd kunt zitten. Ja. Als, je niet meer kunt, als je niet meer kunt zitten, dan uh, reist niemand meer eerste klas. Hmm. Hè, dus wat de NS... Uh, ja, als je eindelijk... moet staan in de eerste klas is het wel heel zuur natuurlijk. Dat is heel zuur, precies. Je betaalt niet voor niks twee keer zoveel, of wat is het, zoiets. Hè? Um, dus wat, de, wat ze eigenlijk doen, is, ze gaan gewoon kijken van, nou, hoe, kunnen we dit, hoe kunnen we dit sommetje optimaliseren? Dat klinkt een beetje, ja, dat klinkt een beetje simpel, maar zo is het niet. Want dat zijn, dat, ja, dat zijn gewoon modellen, waar heb je daar heb je echt hele dikke computers voor nodig. Ja. En um, ze kijken gewoon naar, ze kijken gewoon naar variabelen. Wat vinden wij belangrijk? Vinden we, willen we zoveel mogelijk geld verdienen? Of vinden we het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn of allebei, dat gaat vaak ook hand in hand natuurlijk. Hè? Ja. En um, nou ja, ze stoppen dat in zo'n model. Daar zijn specialisten voor. Er zelfs een studie voor op de universiteit. Dat heet econometrie. Die maken die modellen. Ja. En um, dan op een gegeven moment komt daar een, ideaal, uh, een, een ideale verdediging uit. En dat kan wel heel raar overkomen. Hè, want dat, ik heb dat zelf ook vaak als ik met de trein ga. Dan denk ik van, goh, inderdaad uh, twee coupés eerste klas en uh, drie tweede klas. Bij wijze van spreken. Ja. Maar het heeft gewoon ermee te maken dat een eerste klas, iemand die eerste klas koopt, die wil gewoon eigenlijk per se kunnen zitten. Ja. En een beetje comfortabel ook. Ja. En zijn krantje kunnen lezen, noem maar op. Nou, daar betaalt hij voor. Hij, hij betaalt niet voor dat ribflueel dat uh, op de stoel, dat, dat zal wel denk. denken. Maar <lacht> hij wil vooral zitten. Ja, ja, dat zij dus natuurlijk. Eigenlijk... Maar, <hè>? en, en ja, dat, daar, daar sturen ze op. En dat is net als met de business class in, uh, in vliegtuigen. Die zit vaak ook niet vol, hangt een beetje van de bestemming af, maar dat zullen ze ook nooit overboeken. Hè? Wat ze in de uh, economy class wel doen, daar verkopen ze gewoon meer kaartjes dan, uh, dan er zijn. Ja. Maar dat doen, ze, dat doen ze met business class niet, gewoon om dezelfde nee, reden. Precies. Dat die mensen daar gewoon voor betalen en die willen per, per se gaan, die willen per se, nou ja, op die manier. Ja, en hoe je dat, je kunt dat niet op een bierveeltje uitrekenen. Sorry. Nee, maar het, ik vraag me dat eigenlijk met heel veel dingen in de samenleving af, hoor. Maar wordt dat op een gegeven moment wel getoetst? Word, is er wel iemand die op een gegeven moment gaat kijken van... joh, laten we niet ten onrechte half, half lege coupés rondrijden ja. de hele tijd? Ja. Dat maar ja, zal toch je... wel, hè? Ja, kijk, het is natuurlijk best lastig. Kijk, een, een, een vliegtuig kun je nog wel vrij eenvoudig, kun je wel business class stoelen eruit halen. Maar een treincoupé, ja, die bestel je, tenminste zo stel ik me dan een beetje voor. Dus dat is best lastig om te testen. Hè? Je, ja. Het enige wat je kunt doen is, ja, op een gegeven moment andere samenstellingen. En ik, ik neem aan dat de NS dat ook wel, hè, dat, ze, dat, ze die, uh, ja, dat ze die samenstellingen ook wel aanpassen. Als ze op een gegeven moment achterkomen van, nou ja, zo'n eerste klas zit echt helemaal leeg. Ja, dan denk ik, neem ik aan dat ze dat op een gegeven moment wel zullen aanpassen. Maar dat is natuurlijk niet zo heel eenvoudig. Nee, nee, nee. Want je zit gewoon met zo'n uh, ja, zo rijstel en ja, dat is zoals het is. Dus dat kun je, bij aankoop kun je dat uh, berekenen. Maar ja, als je het later wil weer gaan veranderen... dan moet je of een ander treinstel van ergens anders vandaan halen... of je moet zo'n treinstel helemaal gaan ombouwen. Ja. En dat ja. kost een hoop geld. Ja, precies, dan ja, moet je, je er wel, wel was, uit kunnen ja. halen op een gegeven moment. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je veel in die trein zit... en iedere keer hutje mutje in die tweede klas... en iedere keer die half lege eerste klas ziet... dat je dan denkt van, joh, wie kan er niet, mee, wie kan er niet rekenen? Het is ontzettend frustrerend. Yeah, yeah. Maar ik denk wel, kijk, het zijn niet... Uh, dit zijn wel echt dingen die zien er van een afstandje vaak heel stom uit. Maar yeah, yeah. dat je er wel vanuit kunt gaan, dat er wel heel hard op gerekend is. Want zo'n vrijstel, dat kost natuurlijk ook miljoenen. Yeah. En um, daar, daar hebben ze wel echt wel over nagedacht. En ja, of dat nou... Uh, ja, nogmaals, ik kan het ook hier niet narekenen of het nou uh, klopt wat ze gedaan hebben. Maar... <lacht> um, ja, ik, ik, ik weet wel dat dat soort modellen erachter zitten in ja. ieder geval. En ja, uh, ja dat, het, het, het, de, de wiskundige, het heet optimalisatieproblemen zijn het. Ja. Ja, je wil gewoon een zo hoog mogelijke uitkomst hebben. Dat kan winst zijn of dat kan klanttevredenheid zijn. Dat kan van alles zijn. Ja, ja het is inderdaad in. gewoon een, een rekensom vol variabelen. En daar, daar komt dan inderdaad denk ik bij dat het... Um, uh, een flinke uitgave wordt als je ook nog op bepaalde momenten uh, wagons moet gaan wisselen, al iets in de reserve moet hebben staan. Ja, en ja. blijkbaar is er dan iemand bij de NS die dat toch wel eventjes. Uh, uh, ja, inderdaad, een schemaatje op los heeft gaan. Ja, ja, daar, daar zit, wordt, uh, daar wordt ja. ongetwijfeld goed over nagedacht. En, en zomaar even een ander treinstel inzetten, dat gaat natuurlijk ook niet. Hè? We hebben nu al zoveel vertragingen. Als we dat ook nog eens zouden moeten doen, dan ben ik bang dat het. Uh dat het er niet beter op wordt, eerlijk gezegd. Maar nee, nee. Ik, euh, ik weet, ja, kijk, het is misschien niet helemaal een, een, een volledig antwoord... maar ik weet niet nou, wel dat dit erachter zit. Nou, ja, ik denk ook niet dat iemand even dat hele schema kan gaan zitten ja. uitpluizen hier op Radio 1... wat wel leuk zou zijn, maar ja, uh, we hebben nog maar 22 minuten... dus dat gaat niet meer lukken, ja. denk ik. Mag, ik. mag ik nog even heel kort reageren op de kok van uh, eerder... Jawel, van... wat is er met de kok? Nou, dat vond ik ten eerste een heel leuk verhaal en een heel enthousiaste man. Ja. Maar hij had het over die kruiden, hè, waarvan hij zei van... ja, dat is allemaal onzin dat die geneeskrachtig zijn. Ja. Um, misschien is dat wel waar, hoor, dat weet ik niet. Maar je kunt, um, het is overigens niet zo dat dat allemaal uit de Romeinse tijd stamt. Want de kruidennamen, hè, dat, ja. de Latijnse namen, die zijn van Linnaeus... Ja. uit, uh, ik geloof, de 17e eeuw. Ja. En daar kun je zien als een kruid als toevoeging heeft officinalis. Ja dan werd het, wordt het weer, toen in ieder geval gezien als een geneeskrachtig kruid. Ja, ik denk ook niet de dat de je kunt stellen dat kruiden nooit geneeskrachtig zijn. Maar ik denk ja. dat je dan sowieso ook nog uh, leuke discussies kunt uh, voeren... met mensen over homeopathie en dat soort dingen. Nou ja, ik, ik, ik, daar, ik, ik weet dat verder ook niet. Ik bedoel, uh, maar ik, ik, uh, als je bijvoorbeeld Salie neemt, daar ging het ook even over. Ja, dat de de ja. Latijnse naam daarvan is Salvia officinalis. En dat officinalis oh. wil dus zeggen geneeskrachtig. Of dat waar is, wil ik vanaf zijn. Wat ik wel weet is dat er dodelijke kruiden zijn. Je hebt dat Jacobs kruiskruid, wat voor koeien dodelijk is. Je ja. hebt, hebt berenklauw, dat is zwaar ja. giftig. En er zijn er nog wel meer. Maar is berenklauw een kruid? Nou ja, goed, het is een plant. Maar ja, okay. Jacobs kruiskruid is in ieder geval een kruid. Ja, staat in de titel. En, eh, ik, zat, ik zat gewoon te denken, ik weet niet of het waar is... maar ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat als een kruidje kan doden... waarom zou het dan niet mogelijk zijn dat het je ook kan genezen, ja. of in ieder geval kan ja. helpen. Nou, dat, dat, dat geloof ik ook moet. wel, maar het, werd nu, het liep een beetje uit de hand... met uh, uh, kruiden die, je dan, uh, die dan in wierook zaten om geneeskrachtig uh, ja. werken. Ja, dan, dan wordt het weer een andere discussie. Ja, precies. Nou. Nee, dat, dat dacht ik al. Dus, uh, maar goed, ik, ik denk als ik je toch aan mijn lijn heb, van. Uh, Heel verstandig. Daar ook nog even. Nou, en waarom weet jij de uh, officiële uh, naam van uh, Salie uit je hoofd? Omdat ik overigens niet als professioneel chef-kok, maar nu ook werkzaam ben als, nou ja, laten we zeggen, freelance-kok. Ah, oké. Ja, het is altijd een grote hobby van me geweest. En nou ja, ik probeer dat nu ook wat professioneler op te pakken. Dat is heel leuk. Nou, mooi. Het is ook heel leuk om... Een soortgenoot te horen. Met zijn vloeibare witte chocolade met lavendel. Kijk, ik heb er acuut honger van. Nou, ik ook. Goed, dank je dankjewel voor je bijdrage Kasper. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Dag. 0800 1121. En laat ik er nog even de crypto in gooien. Ja, het is een beetje een gok met nog 20 minuten te gaan, maar ik hoop dat er nog iemand is die hem even snel oplost. Hij is niet zo heel ingewikkeld. Hij grijpt nog even terug op de vierdaagse van vorige week. En de opgave is dan ook lekker loopje. Een lekker loopje. En de oplossing moet bestaan uit acht letters. Het is te doen hoor. Dus uh, als je eruit komt, bel dan even naar 0800 1121 met jouw oplossing bij lekker loop je als uh, cryptogram. Henk, goeienacht. Ja, goeienacht. Hoe gaat uh, het? Ik had nog een vraag aan jou. Joh, nu nog? Ja. Ja, nu nog, ja. Ja, maar ik heb nog maar 19 minuten en ik moet ook nog een, een, het plaatje draaien... waar ik altijd mee eindig van de Wistars voor de Brand New Day... die inmiddels weer van start is gegaan. Maar ik wil nog wel een poging wagen. Nou, als je wil. Ja. Uh, wat mij is opgevallen, zeg maar. Jullie hadden het net ook over Smil uh, dat hij omgevallen was. Ja. Maar uh, sinds dat hij omgevallen is, uh, hoor je af en toe... Uh, ja, net, net alsof het uh, de radio overslaat, zeg maar. ja. Dat, uh, dan hoor je uh, met een verdraging hoor je het nog een keer uh, ja. wat ze zeggen. Ja. En dan wou ik vragen hoe dat nou mogelijk is, zeg maar. Want, ja, de, eigenlijk zoals het overnacht, nou dat je de hele nacht naar je hebt. De, uh, gebruik, a, a, sla zeg ik maar. ook nog steeds over? Wat zei u? Sla ik ook over? Ja. Nee, ja, heel af en toe dan, uh, dan, dan gebeurt dat. Ja. Dan oh. hoor je gewoon uh, nog een keer weer hetzelfde, zeg maar. Ja, ja. Ja, ik zat ook. Ik, ik zat in de auto en ik zat even naar de collega's van Radio 2 te luisteren. En ik dacht ook, ik dacht, potdikkie, het lijkt haast wel alsof de plaat overslaat. Maar dat kan niet, want ze, we draaien tegenwoordig zoveel platen uit de computer. Het is niet meer ouderwets dat we nog een uh, platenspeler hebben staan... dat iedereen iemand er tegenaan stoot en dat de plaat overslaat. Dat kan bijna nee, niet. Nee, daarom. Dus en, nou, en nou viel het mij echt op, zeg maar, met, met, uh, omdat in dit programma natuurlijk veel gepraat wordt. Dat, ja. dat, dat het echt... Ja, nou, viel het echt op, zeg maar. Ja, ik dat is nou... helemaal raar. Als mensen die live aan het praten zijn gaan overslaan, dan is er echt iets aan de hand, inderdaad. Maar waar, ja. re waar reed je, Henk? Uh, ik rijd nou bij Breda. En, en uh, uh, waar kom je vandaan? Ik kom uit Kampo, officieel. Echt waar? Nou, de ja. toevalligheid weer. Maar dan kom je nu niet met, net met de auto vandaan? Uh, jawel, dat ben ik vanmorgen begonnen. Maar... Oké, oh, oké. Okay. Okay. En, uh, en, uh, en, en het overslaan was vooral in de buurt van Breda? Uh, nee, de hele nacht hoor ik het gewoon, zeg nou, maar. wat een toestand. Ja, ik, dus. ik vroeg het me ook af, want ik zat al via Twitter... naar de collega's van Radio 2 van hoor je plaats laat over. Ja. <laughs> maar dat, dat heeft inderdaad allemaal nog met smilde te maken. Ja, maar wat, wat het nou precies is... Uh, dat, hopelijk is er dan iemand die dat nog even uit kan leggen, Via 0801121. Dat moet, dat moet toch bijna nog te scoren zijn tussen uh, nou, nu en over... 13 minuten. Um, 0800-1121. En wat gaan we doen in Breda? Uh, nee, ik, ben, ik ga nou even een pelletje met AB planten lossen, zeg maar net uh, onder Breda. Ja. En dan uh, moet ik bananen laaien in Antwerpen, dus. Oh, je zit wel nog lekker in het fruit het hele weekend. Ja, ik zit altijd in grond en fruit, dus. Is wel zo gezond. Ja. En, en nou ben ik even benieuwd, helemaal voor mezelf uh, weer, want die bananen. Hè? Ja. Weet jij waar die vandaan komen? Uh, meestal uit Colombia. En uh, had jij ook gehoord dat er laatst in Duitsland tussen de bananen een bananenspin was meegekomen? Ja, dat gebeurt heel en toe, Maar oh. dat, uh, vroeger had je dat wel, maar tegenwoordig niet meer zoveel. Dat, omdat je uh, tegenwoordig die bananen natuurlijk gewoon verpakt in plastic in dozen zit. Dat. Ja. En vroeger dan, uh, dan kocht je gewoon uh, die bananen in strengen. Wat? Vroeger kwamen de bananen allemaal in strengen, zeg maar. Eerlijk waar? ja. Laat je ook echt zo streng met bananen bij de groentevoer hangen, dat, dat heb je tegenwoordig niet meer. Oh nee, dat kan ik me ook niet meer herinneren, nee. Maar waar, zaten die spinnen dan in de strengen? Stringen. In die strengen ja, daar zaten nee. die spinnen tussen dan. Maar tegenwoordig oh. dan, uh, ja, is het zelden of nooit dat er dan spinnen tussen zitten, zeg maar. Oh, het lijkt me zo verschrikkelijk, dat je dan ja. dat je, je vrachtwagen aan het laden bent. En je, oh. dat er dan aan zo'n draadje bij de vrachtwagendeur... Oh nou, nee, dat valt me mee, dat, uh. Oh, maar jij bent dus niet bang voor spinnen, dat hoor ik al. Nou, die vind ik ook niet leuk, hoor. Nee, bedaan een spin. Zien, maar. Nou, ja. ze hadden in Duitsland hebben ze een hele supermarkt volgens mij drie oh. dagen afgesloten op zoek naar die spin. Want iemand had die spin gezien. Ja. En, de, en de, de, als je echt, nou, ik wil niemand op ideeën brengen, maar als je een supermarkt in de paniek wil brengen, moet je zeggen: Goh, ik zag net een hele grote spin uit de bananen kruipen. Ja, Want dan sluiten ze dus die hele supermarkt drie dagen af. En uh, uiteindelijk uh, konden ze de spin niet vinden, maar maakten ze bekend dat het volgens hun om een onschuldig spinnetje ging. Denk, ja, het zal allemaal wel. Ik ga daar geen boodschappen mee doen. Ja, maar zo'n zijn die spinnen ook weer niet, hoor. Nee? Dat valt nog wel mee. Oh, nou ja, ik word, ik word er helemaal naar van. Maar anyway, jij zit nu nog in de aardbeien. Ja. Voor zover ik weet zijn er geen aardbeien spinnen. Nee, gelukkig niet. <laughs> en dan lekker naar België nog even bananen ophalen. Ja. Nou, dan wens ik je een hele goede rit. Ja, dankjewel. En uh, bedankt voor het bellen. Is goed, en een fijn weekend. Ja, ik hoop dat ik je vraag nog kan beantwoorden, want inmiddels heb ik nog maar elf minuten te gaan. Nou, is goed, dan uh, we zullen we het uh, meekrijgen, denk ik. Oh ja, en als ik oversla... Ja? Sorry. Ja, dat maakt niet uit. Sorry. Uh, dus je vergeet Sorry. Het <laughs> Sorry. Doeg. Doeg. Hoi. 0800-1121. Als je kunt uitleggen hoe het komt dat de radio overslaat... door de toestanden rondom de zendmast Smilde. Jan? Ja, goedemorgen. Hallo. Hallo. Nou, wat kan ik voor je doen? Nou, ik, uh, ik uh, was vanmorgen in een kleine plaatsje in Zellig. Ja, en daar zit een, een, een eethuisje. Ja. En daar stond uh, op een bord een bakje koffie met een ouderwetse boffert. Een ouderwetse boffert? Ja, een ouderwetse boffert. Oh, dat klinkt lekker. Dus, dus ik denk, nou, wat is in hemelsnaam een oh, ouderwetse jij weet, boffert? Jij weet het ook niet. <laughs> nee, ik heb geen idee. <laughs> Deed je dan een ouderwetse uh, Zalkse boffert bestelt... Maar je hebt geen idee wat je op je bord krijgt. Nou, nee, ik, ik was daar uh, vanmorgen, ik ben uh, in, in die regio daar, van uh, ja, ik kom weer het bordje kranten ervoor. Oh, natuurlijk. verschrikkelijk, hè? Wat is het toch een populair stadje? Ja, ja e enorm, hè? Maar ik kom er zes dagen per week, uh, dan bezorg ik daar uh, de, de kranten. Ja. En, uh, ja. en ik zit daar allemaal in die buurt, de, de, de kranten een beetje te bezorgen. En ook een beetje achteraf. Ja. En zo kom ik ook elke morgen in Zalk. Ja. En toen zag ik dat badje staan. Van de ouderwetse boffert. Van de ouderwetse boffert, ja. Ik moet, ik moet daar bij dat etenhuisje, daar, daar, daar gooi ik een paar kleintjes neer voor die mensen, want een of wegkoop. Ja. En uh, toen zag ik dat badje staan. toen dacht ik, ja, wat is, wat is een ouderwetse boffert? Maar ik zou toch, als ik, als ik ergens een kopje koffie met een ouderwetse boffert kon krijgen, dan zou ik hem mooi bestellen? Ja. Dat wou ik ook wel doen. Maar ja, ja. Die mensen die, ik, ik was daar vanmorgen tegen, tegen uh, half, half, half vijf en ja, dan, liggen, dan zit hij nog Ja, even. nee, dan wordt er niet geboft. Maar ik, ik denk van ja, het, het, het, kan van, het, kan natuurlijk, het maakt niet zoveel uit wat ze hiervoor zetten. Maar dit, dit, dat, dat is sowieso iets lekkers, een boffert. Ja, het klinkt wel lekker, maar ja. Ja, ja maar ik denk, ik denk zelfs dat ik morgen even een zal krijg. Ja, nou ja, jij woont in de buurt. Ja, ik woon ook wel in de buurt. Ik woon zelf in, in, in het mooie plaatsje Doornspijk. Ja, in Doornspijk is altijd iets te doen. Dat is altijd wat te doen. <laughs> daar is trouwens binnenkort daar daar, daar kort ook nog een boerenmarkt. Dus als je nog, Ach, uh... als ik nog esoterische olie aan wil schaffen, dan kan dat daar. Dan ga je even naar de boeren, maar dan komen we door als vijf. Ja, het is wel, ik, ik hoop dat er nog even iemand belt naar 0800-121 om te vertellen wat een ouderwetse boffert is. Maar anders ga ik echt, dat mening, dan ga ik gewoon voor donderdag even voor je kijken. Nou, dat zou mooi wezen. want ik, ik, ik luister elke, elke, elke donderdag naar, dus. Uh... Ja, dus, dus, dus okay. en volgende week, van hoe laat tot hoe laat schikt het je dan het best? Want dan, dan uh, introduceer ik dan de ouderwetse boffert. Ja. Oh, wow, gewoon ergens tussen 2 en 6. is altijd goed. Ja ik, ik, ja, ik ga elke, elke dag om, om kwart van twee van huis af. Oh, oké. Okay. Nee, dan, dan maakt het allemaal niks uit. Dan ergens komt die boffert of de komende, nou wat zal het zijn, acht minuten nog. Of anders uh, volgende week. Ja, is goed. Dankjewel voor je vraag. Ja, oké. Okay. En uh, werk ze nog even een kleine poosje en een goede rit kampen. Oké, okay, dankjewel boffert. Hé, hey, ja, oké. Okay, <laughs> ja. mag ik dat zeggen, Wal? Ja. Nou, oh, dat is inderdaad inhoudelijk. Uh, dat je zegt van nou: die kans had je niet moeten laten liggen. <laughs> Wat ik nog zeggen wou, tututut. Uh, ik zal nog een keer de crypto voordragen. De opgave van vannacht is lekker loopje. Een lekker loopje. En ik ben op zoek naar een uh, woord dat stiekem volgens mij uit twee delen bestaat. Maar het uh, streepje ertussen tellen we gewoon niet mee. En uh, dat moet bestaan uit acht letters. Acht letters maar voor lekker loopje. Als je het weet, 0800 1121. Um, ik denk Tom. Nee. Hallo, met wie? Ik roep gewoon zelf je naam, maar even als je denkt van, goh, volgens mij ben ik nu in de uitzending. Dan roep je gewoon je naam en dan kom ik wel achter wie je bent. Hallo. Hallo. Hallo, met wie? Hallo, met, wie? met Ellie. Hey, Ellie, kun je mij even uitzetten? Even uitzetten. En dan bedoel ik niet ja. de telefoon ophangen, maar dat ik, meteen... ja, hartstikke goed. Waar belt je over, Ellie? Nou, ik bel wel over die papperd. Ja, weet je wat een boffert is? ja? Jazeker, dat kregen wij vroeger altijd als nagerecht. Oh, en, en dat we... staat uh, beschreven in, uh, in een fake als je het ontbijt Groningen kijkt. Dus dat is het, uh, nou, een boffert. Dat is iets van. Uh, dat in een, ja, dan doe je dat er een wonderpan voor. En ja. dan, uh, een wonderpan, zeg er, je ja, dat nou? een oh. wonderpan. Dan kun je gewoon bakken, een cake bakken op het, uh, op het fornuis. Eerlijk? Ja, oh, en dan ja, dat is een... uh, een... die pan heb ik zelf, nou nu en die gebruik ik ook zelf voor de poppert. Oh. Het is met bloem en met uh, rozijnen oh. en spek zit er zelfs nog in. Spek? Ja, het is hartstikke lekker. Is het, maar het is, een soort pannenkoek. het is een soort pannenkoek met spek en rozijnen. Nou, het, is, het ziet eruit als een soort cake, als een soort tul. Oh, dat klinkt niet onaardig Ja, je gaat er weer meer vormen doen natuurlijk. Ja. Ah, het, is, uh, het is gewoon een heel lekker gerecht. Oh, gelukkig. Oké, okay. en, en maak je het vaak, de boffert? Nee, een enkele keer. Maar en... het, is, uh, het is gewoon een hartstikke lekker gerecht. Maar je maakt het wel af en toe, dus, dus wat gooi je bij elkaar? Dat gooi je bij elkaar. En dan doe je het de, de, dus in de van, dan zet ik het op het gas. En dan is het na 40 minuten gewoon een heerlijk, een soort cake is het. Lekker, maar wat gooi je er dan in? Bloem, suiker, een beetje boter? Ja, rozijnen. Ja, rozijnen en, en spek. Oh, eieren ook nog. Ja. Oké. Okay. En het is, uh, het is gewoon hartstikke lekker. Het klinkt helemaal niet lekker, maar dat komt omdat ik... Ik hou niet van zoet en zout door elkaar. Dus spek en rozijnen, dat gaat bij mij al helemaal niet samen. Maar als je het zelf bakt in de wonderpan, dan kan het bijna niet misgaan, geloof ik. Dat kan het zeker niet misgaan. En ik heb ook nog een tip voor die mensen in uh, uh, Den Helder. Met, met, met die haren die kakelen. Ja, jeetje. Ja. Als mensen de haan kraait, altijd op dezelfde tijd. Ja. Als de mensen in het hok van een haan een wekkertje zetten... en ze laten hem ja, heel kort aflopen, vijf minuten voordat die haan gaat kraaien... Ja. Dezelfde tijd, dan houdt die haan zijn mond dicht. Eerlijk waar, want dan denkt hij, joh, de wekker is al gegaan, het heeft geen zin meer. Juist, daar komt het, daar komt het gezegd, die heeft heel veel over gezegd, de hele nacht. Ja. Haantje de voorste gedaan. Haantje de voorste is eigenlijk gewoon de wekker. Niet van de wekker, maar de haan wil altijd de eerste zijn. Ja. En zodra hij al een geluid gehoord heeft... Dan hoeft er niet meer. Van kruiden, kruid hij mond. <laughs> nou, ik vind het een fantastische tip. Dankjewel, Ellie. Heel graag gedaan. Oké, okay, dankjewel. Dag. Dag. Hoi, Tom. Hallo? Goedemorgen. Goedemorgen, Tom. Je gaat inderdaad wel uh, in je volume vooruit en achteruit hoor. Ja, nee, ik kan er ook allemaal niks aan doen. Ik okay, denk dat het wil... allemaal met smilde te maken heeft. Ik wil het heel kort maken, maar dat gaat te... het heeft te maken met de tarief waar die man het over had op de spoorwegen. Ja. Ik heb op mijn scherm staan, als ik van Groningen naar Maastrecht rijd... Ja. en dan koop er een toeboer, Ja. En dan heb ik het over zo'n OV-kaart ook... Hè. Ja. dan betaal je eh, voor de tweede klas 47 euro. Zo. En voor de eerste klas betaal je 80 euro. 80 euro? Maar dat moet je niet doen. Nee. Als je een OV-kaart hebt, moet je dus gewoon een tweede klas kaartje kopen voor 47 euro. Ja. En dan moet je daarbij kopen een dagovergang 2-1. Ach, natuurlijk. Een dagovergang 2-1. 6 euro. En, we, en, we, en een dagovergang betekent dat je één dag in de eerste klas mag zitten. Dat je dus uh, met een OV-kaart tweede klasse... Ja. met bijbetaling van die 6 euro... Ja. eerste klas mag reizen. Ton, ik vind een fantastische tip. Goed zo. Ja, 6 ja. euro. Ja. Kijk. dankjewel. Oké. Okay. Goeienacht nog. Doei. Dag. Lotte. Ja, Goedemorgen. Goedemorgen. Ook uit Kampen, ooit vroeger in Kampen gewoond. Het is toch niet te geloven? Wat is er ja. met Kampen vannacht? Ja, ja nou, ik, heb even, ik heb net al uh, bericht gehoord en mijn al heeft al, al op gereageerd heeft. Ja. die boffert, want dat aten wij vroeger thuis ook altijd. Maar ook met sprek en rozijnen? En, uh, nee, wij hebben oh. het oude, het arme luis uh, <laughs> versie. Uh, ja. met, het is al in de vijftige jaren, of zes, begin 60 jaar. jaren. Dus het, wij aten het op zaterdag. Ja. En dan was het warm en mijn, uh, wij aten het alleen maar een beetje met boter en suiker. Maar wat was het dan? Wat zeg je? Wat was het dan? Ja, je moet mij niet vragen wat de inhoud was. Want het was bloem en, en een eitje en nou ja, misschien een beetje gist of zo er nou door. Ik weet het niet. Maar uh, werd een, uh, het was een grote ronde platte koe. En mijn moeder had een, een echte wondenpan. Ja, ook een wondenpan. Ik wil dan voor me echt zo'n hele ronde Pan en dan had je een platte koek... <laughs> Dus, nou ja, dus het is er niet echt... veel meer aan toe te voegen. Ja, maar dus, dit uh... blijft toch het mooiste programma ooit, hè? Dat je, dan, ja. uh, dat je de nacht begint zonder dat je ooit van een wonderpan hebt gehoord... en dat je aan het einde om zes uur, dan uh, sluiten we af... en dan weet iedereen wat een wonderpan is. Nou, ik weet nog niet wat een wonderpan is... maar ik zie nu voor me een soort koekenpan... waar je dus in ieder geval nou, koeken en cakes in kunt Nee, maar gewoon gaan koeken en misschien kom je erachter. Ja, maar dat is toch nee, een beetje vroeg hoor, in ik de kerk maar, bij dit programma, ja. Maar nou. ik, uh, ik denk dat ik binnenkort eens even in een kookwinkel... een pan op gaan zoeken. Maar dankjewel. En, ja, maar wil je met, ik heb één vraag. Ja. we straks even naar de uitzending terug en dan heb je nog even wat te zeggen. Oh? Ja? Oh, ja, maar ik kan. Nee, Om, dat oh, kan niet. Dan, ik, nee, maar dan zie je iets in, uh, in Oase, in het restaurantje. Hè? Ja, dat is, is een beetje vaag. Het, het klinkt allemaal kan heel spannend. Ik niets zeggen. Oh, nou, ben ik wel heel ja. benieuwd. Ja, nou, ik heb twee schilderijen van mijn vader. Die er, in de oorlog heeft hij geschilderd daar. Dus, uh... Oh, maar dan kan je toch gewoon wel vertellen? Ja, men hoeft toch heel Nederland niet te weten. <laughs> nee, mijn vader heeft ondergedoken gezeten in de oorlog yeah. bij de ouders van de, de eigenaren van de, van de oase. Dus het is, uh, en daar heel hangen heel nu nog zes schilderijen? schilderijen. Ja, ja. ja. Ik krijg het nog druk. Ik moet morgen in Zalk een ouderwetse boffert eten. Nou, en dan heb je in twee zaaltjes hangen een klein schilderijtje en een grote. Nou, van Zalk. Dus ik ga even kijken. Ik vind het nu al leuk. Moet je echt doen, ja. Ja, dankjewel. Ik ga je dan niet meer bellen, hè, zo? Nee, nee, hoeft ook niet. Okay. Tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Jij bedankt. Goeie reis naar huis. Dankjewel, Dag. Dag. Ton? Ja? Hallo. Jij, weet, jij weet wat ik bedoel als ik zeg lekker loopje. Ja, dat is een, een mini-mars. Ja, kun je hem even uitleggen voor de mensen die echt helemaal niet op zitten te letten? Een, een, een loopje? Ja. Dat is uh, klein, hè? Ja. En mars is lekker. <laughs> meestal wel. Is echt om geen reclame te maken. het is verschrikkelijk ongezond. ja, daar word je ja. niet schriel van hoor. nee hè. daar word je nee. geen schrielkip van. het is helemaal goed. Tom... Dank je wel. Als je even blijft hangen, ja. en dat klinkt heel onaardig... maar ik bedoel gewoon dat je de telefoon ja, nog niet je, op moet... Een... Okay. Ja, dan, dan ga ik zeg maar alles opnoteren. En ik weet zelf ook wel dat het niet een bestaand woord is... maar ik bedoel natuurlijk dat ik het ga opschrijven, oftewel noteren. Ja, uh, ja adressen en gegevens. En dan uh, uh, ga ik deze week even aan een kast schudden bij, uh, bij de collega's van Max... en er valt dan altijd iets uit. En het kan iets zijn wat je helemaal niet wil hebben... maar het kan ook iets zijn waar je ontzettend blij van wordt. Dat doe ik in een envelop en dat stuur ik naar je op. Ja, ik had al een uh, vorige keer ik, uh, van Jaap school een boek gehad. Ja, zie je wel dat je er best wel blij van wordt meestal? Ja, dat is uh, heel geil. Dank je wel, Ton. Oké. Okay. Tot de volgende keer weer. Ja, tot hoor. Oké, okay, dag. Dag. En nou hoor je op de achtergrond al de Whistars en Brand New Day. En het kan zijn dat hij een beetje overslaat. En dat heeft te maken met, dat heb ik me laten vertellen, het, uh, het uh, overspringen van in dit geval je autoradio, naar de manieren om nog de radio te kunnen ontvangen. Nou, het is een wat hele summere uitleg, maar ja, de uitzending is voorbij. De vragen zijn bijna allemaal beantwoord. Volgende week zijn we er weer met nieuwe vragen en antwoorden. Je kunt me mailen op nachtzuster.aperstatieomroepmax.nl. Tot volgende week, dag!